11 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen in Australië lijken een overwinning op te leveren voor de Liberale Oppositiepartij, geleid door Tony Abbott. Een exit poll laat een uitslag zien van 53% procent voor de Liberalen en 47% procent voor de Labour Party van premier Kevin Rudd. Eerder vandaag publiceerde een krant een opiniepeiling die ongeveer hetzelfde resultaat liet zien. Een zege van de oppositie werd al verwacht gezien de interne machtsstrijd bij de regerende Labour Party. Op Curaçao is een verdachte in de moordzak van politicus Helmin Wiels... vannacht dood aangetroffen in een politiecel. Volgens justitie op het eiland wijst alles erop dat Luigi F. zelfmoord heeft gepleegd. De bewakers in het cellencomplex van de politie zijn ongevraagd. Luigi F. was net overgeplaatst van een zwaar beveiligde marinekazerne naar een politiecel. Hij werd kort na de moord op Wiels in Zoetermeer aangehouden. Justitie denkt dat hij de bestuurder heeft gedood van de vluchtauto waarmee de daders van de moord op Wiels ontkwamen. Pakistan laat nog eens zeven leden van de Taliban vrij... om het vredesproces in het buurland Afghanistan een impuls te geven. Een van de zeven die vrijkomen is een vooraanstaande commandant van de beweging. De vrijlating is bedoeld als bijdrage aan het verzoeningsproces in Afghanistan. Maar het is niet duidelijk of de Taliban een grotere bereidheid zullen tonen... om te onderhandelen over vrede. De Taliban weigeren te praten met president Karzai omdat ze hem beschouwen als een marionet van de Verenigde Staten. Albert Heijn begint een nieuwe prijzenslag. Maandag verlaagt de supermarkt duizenden artikelen van A-merken... permanent in prijs. Experts verwachten dat de andere supermarkten niet zullen achterblijven... en dat er een prijzenoorlog ontstaat. In het AD zegt topman van der Laan... dat de prijsverlaging vooral is gericht op discounter Lidl. De laatste prijzenoorlog begon tien jaar geleden en duurde drie jaar. Daarna stegen de prijzen weer. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten en noordoosten wat regen. Geleidelijk breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Morgen regenachtig en hooguit 17 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie met een lange file op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Knopendel en Gorkum staat 11 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A27 richting Breda bij Gorkum. Wordt daar het hele weekend gewerkt. Verkeer vanuit Nijmegen richting, uh, richting het westen kan het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. De A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle. Daar staat tussen knooppunt Hogeveen en Zuidwolde 3 kilometer. En er zijn ook werkzaamheden op de A73 richting Nijmegen. Tussen Vielingsbeek en Boksmeer staat 3 kilometer. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Drie interessante gasten vanochtend bij ons aan tafel. De minister van Economische Zaken is bij ons, Henk Kamp. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Vormans. We gaan het met u natuurlijk hebben over de economie van het land. en ook over schaliegas. Ook aan tafel de nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw van Uw jaarverslag wordt komende week besproken door de Tweede Kamer. Mooie titel, mijn onbegrijpelijke overheid. Toch gaan wij proberen om het vandaag begrijpelijk te bespreken. En aan tafel ook de Haagse CDA-wethouder Karsten Klein, wethouder van Jeugd, Sport en Welzijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U dreigde gisteren in de Volkskrant met een rechtszaak tegen de staat vanwege de korting op de thuiszorg. Gaan we het over hebben? Ja, uh, allemaal thema's die te maken hebben met geld, politieke plannen die over ons worden uitgestort, vertrouwen of juist een gebrek aan dat vertrouwen. Daar gaan we het over hebben vandaag. U kan ons ook volgen uh, via trotskamerbreed.nl en via Politiek24. En als u uh, boos bent of enthousiast, Twitter. Ja, we beginnen natuurlijk uh, eerst met uh, de zaterdagkranten. In alle kranten staat het arrest van de Hoge Raad van gisteren. Nederland is aansprakelijk voor de dood van drie Bosnische moslims... die in 1995 door Bosnisch-Servische troepen zijn vermoord. Een zaak die jarenlang heeft gesleept. Het Haagse gerechtshof had, gis, had twee jaar geleden al gezegd... dat de Nederlandse staat daarvoor aansprakelijk was. Daartegen is de staat in beroep gegaan. En toen volgde dus gisteren dat arrest van de Hoge Raad Nederland is aansprakelijk. En de oppositie wil nu dat premier Rutte excuses aanbiedt. Meneer Brenninkmeijer, om met u te beginnen. U kent als ombudsman als geen ander de waarde van het excuus. Zou Zeker. excuus in dit geval een goede geste zijn? Um, ik denk het wel, ook gelet op de, het feit dat er zo lang geprocedeerd is. Dat heeft natuurlijk ook veel betekenis gehad voor de betrokken mensen. Um, en wat verder opvalt, dat is dat uh, je altijd moet letten op het wederkerig. In die zin dat uh, het niet alleen gaat om, uh, zeg maar, de staat moet bijvoorbeeld schadevergoeding betalen. Maar ook op, uh, op de relatie, het herstel van de relatie. En in het herstel van die relatie is zo'n excuus uh, belangrijk. Ja, u, u bent ook de man van de behoorlijkheid van bestuur. Zou het... Ja. Een vorm van behoorlijk bestuur zijn. Om... Nou, Het is onderdeel in ieder geval van de behoorlijkheid zoals ik die propageer. Ik heb destijds ook een excuuskaart geschreven... omdat ik merk dat het zo moeilijk is voor de overheid om soms excuses aan te bieden. En die excuuskaart die, uh, houdt ook in dat je... Uh, goed kijkt dat de excuus ook ontvangen kan worden, want een excuus is echt wederkerig. Het is niet een kwartje wat je geeft, maar het is een transactie waarbij de andere partij ook kan zeggen: oh, en hiermee aanvaard ik uw excuus. En dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Ja, meneer Kamp, u uh, uh, weet als oud-minister van uh, Defensie dat dit een, uh, een vreselijke erfenis is bij Defensie en ook in het land. In 2006 heeft u in Assen, meen ik, was dat nog een, uh, uh, een lintje uitgereikt aan onder andere Karamans en Dutchbatters. Als u Brenninkmeijer zo hoort en die politieke reacties uh, op de uitkomst van dat proces... vindt u excuses een reële vraag aan Nederland, ja, aan de u regering. Had, u haalt aan wat ik heb gedaan in Assen. Kijk, ik kijk daar toch um, vanuit een wat andere invalshoek tegenaan. De krijgsmacht is ervoor om als mensen in de wereld in een verdrukking komen... om dan te proberen uh, de zaak uh, toch nog zoveel mogelijk in goede banen te laten lopen. Dus als er ergens een ernstige crisis is en de, de mensenrechten zijn in het, uh, in het gedrang... En mensen die, die lopen daar gevaar. Dan proberen wij in de internationale gemeenschap, als onderdeel van die internationale gemeenschap, om voor die mensen op te komen, om die mensen te helpen. Ja, en dan. Je kunt natuurlijk ook thuis blijven en dan loop je geen risico. Maar je kunt er naartoe gaan en je best doen. En als je daar dan bent, dan kunnen er ook fouten gemaakt worden. Ja, er kunnen die... fouten zijn van politici of ja. van militaire leidinggevende... of van individuele militairen. Maar ja, je, je, je doet je best en je probeert het beste van te maken. Ja, maar daar wordt natuurlijk niet aan getwijfeld. Het gaat erom dat gewoon de uh, hoogste rechter in deze heeft gezegd... dat Nederland verantwoordelijk is geweest voor het feit dat die mensen nu dood zijn. En wat past dan de Nederlandse regering in deze? Ja, u vat de uh, uitspraak samen van de Hoge Raad. En wat precies de regering past... Daar heeft de premier gisteren van gezegd... Uh, wij accepteren die uitspraak die de rechter heeft gedaan. Wij zullen daarna handelen. Maar we gaan eerst die uitspraak goed bestuderen, erover nadenken. En dan komen we met een reactie. Je zou ook kunnen zeggen dat iets meer mededogen... Uh, ook verwoord zou kunnen worden. Je zou bijvoorbeeld tegen al die mensen daar kunnen zeggen... we zijn blij dat er eindelijk voor u uh, uh, een einde is gekomen... aan zo'n langslepend proces. Waar overigens Nederland, even terzijde... niet echt heel actief geweest is in de in het verloop van de rechtsgang, maar goed. Ja, dat mededogen van ons, meneer Bornman, dat is op verschillende manieren uh, gebleken. Uh, wij zijn er, e er eerst naartoe gegaan. We hebben daar in moeilijke omstandigheden onze best gedaan. Het was echt een, een burgeroorlog daar waar verschrikkelijke dingen uh, gebeurden... waar wij in een ingewikkeld verband van de VN moesten proberen de goede dingen te doen. Een aantal dingen zijn goed gegaan, zijn er dingen niet goed gedaan. Door er naartoe te gaan, bleek al ons mededogen met de mensen daar. En als u zegt, ja, er zijn mensen daar uh, uh, op een ellendige manier... Um, aan hun eind gekomen. En Nederland was daarbij betrokken. Dan past ons natuurlijk uh, mededogen bij, uh, bij die mensen, bij de slachtoffers, bij hun nabestaanden. En dat hebben we natuurlijk ook. Wel mededogen, maar geen excuus. Je zou ook kunnen zeggen... Het, het, ah, die geen nationale... geen excuus is, is iets te kort door de bocht. Oh. De premier die heeft gezegd, uh, wij bestuderen de uitspraak. Ja. En we zullen uh, erover nadenken wat vervolgens de, de, het ja, beste is. Maar dat is, maar dat is allemaal doen. zo formeel. Hè? Je ja, zou ook het kunnen is... denken, het is, een, het is een open zenuw. Sluit dat boek een keertje af. Ja, U noemt dat formeel, ik noem dat verstandig. Als er een jarenlange procedure wordt, gevoerd en er komt uiteindelijk een uitspraak van de rechten in hoogste instantie, is het heel goed om, om uh, eerst te zeggen dat je die uitspraak respecteert en daarna om die uitspraak goed te bestuderen en dan, en dan een verstandig besluit te nemen. Ja, de okay. Britse minister van Buitenlandse Zaken, Straw, zijn een keer op een herdenking in Srebrenica aan al die mensen daar, sorry dat we niet meer hebben kunnen doen. Zou u dat kunnen zeggen, nu ook, ja. na zo'n uitspraak? Kijk, ik kan van alles zeggen, maar het gaat erom dat ik, um, dat ik iets op het juiste moment zeg en dat je de goede dingen zegt. En ik vind het, um, ik, ik vind het heel terecht dat we nu de consequenties van deze rechtspraak onder ogen uh, zien. Maar ik vind ook terecht dat we ons blijven realiseren dat het ook in de toekomst nodig zal zijn om in moeilijke omstandigheden toch je best te doen. En, daar het risico, en dan het risico te lopen dat er ook dingen misgaan. Raakt het u eigenlijk, zo'n uitspraak? Nou, ik, ik, ken, uh, ik ken het gebied, ik ken de mensen in het gebied. Ik ben er geweest in uh, Srebrenica. Ik heb me uh, jaren intensief met het dossier uh, gehouden. Die uitspraak raakt mij veel minder dan de ellende van de mensen uh, daar. Het is natuurlijk afschuwelijk hoe, hoe, hoe men elkaar daar vermoord heeft. Wat men elkaar daar heeft aangedaan. En het is ook afschuwelijk dat wij daar ook bij betrokken uh, zijn geweest. We hebben onze best gedaan, maar niet alles is goed gegaan. Dat raakt mij. Betrokken, tot slot, een rechter zegt, medeverantwoordelijk, hè? Ja, de rechter heeft gezegd dat als je eh, optreedt in, het, in een ander land... Als, als, als land met je militairen... dan is het niet zo dat je je achter de VN kunt verschuilen. Het is niet zo dat het feit dat het in VN-verband is inhoudt... dat je helemaal eh, bijvoorbeeld vrijgepleit bent... voor alles wat daar mogelijk ook door jou toedoen is misgegaan. Ja, meneer Brunink, maar je wou er heel kort nog iets over zeggen. Nou oh ja, ik denk dat de, de heer Kam terecht constateert... dat Nederland heel veel mededogen to, to, door daar op te treden. Um, en ook, ook, zeg maar, de nek uit te sturen door in internationale operaties mee te doen. Er is, als je probeert na te denken over dit onderwerp... een hele waardevolle parallel die ik uh, in mijn dagelijks werk ken. Dat is namelijk gewoon politieoptreden. En want het is vergelijkbaar een beetje met een internationale politietaak. En je ziet dus ook dat uh, politie soms ze heel erg zijn best doet... maar dat er toch iets gebeurt waarvan verzet dat kan niet. En dat uiteindelijk de Hoge Raad ook aanvaard heeft... dat de politie onrechtmatig kan handelen. Dus zo opmerkelijk is het eigenlijk niet. Het is wel vervelend, wel pijnlijk natuurlijk. Ja. Um, uh, dus zo opmerkelijk is het niet. Dus in die lijn kun je ook beoordelen. Van hoe ga je nu om met het feit dat zeg maar, Nederland is een politietaak. iets heeft gedaan wat, uh, wat uiteindelijk door de rechter als niet rechtmatig wordt beoordeeld. en hoe ga je daarmee om? Ja. En ik denk dat het fantastisch is als het kabinet er serieus een afweging bij maakt. Goed. In ieder geval wordt het. Uh arresten goed bestudeerd. Laten we nog een andere kwestie uit de kranten nemen. De JSF. Daar staan ook in alle kranten berichten over. Niemand weet uh, wat het gaat kosten. Niemand weet hoeveel we daar gaan kopen. Maar dat we die straaljager zullen gaan kopen, dat is wel aannemelijk. Toch, meneer Kamp? Dat we een straaljager gaan kopen ter vervanging nee, die... van de F-16... dat is iets wat, waar we al lang mee bezig zijn... en wat ook nodig lijkt voor de toekomst. Ik denk dat we, onze krijgsmacht in de toekomst... ook een vervanging van de F-16 nodig heeft. Ja, maar dat het die JSF gaat worden, daar zie je het toch ook wel... want, want kunnen we het ons eigenlijk veroorloven om hem niet te kopen? Ja, nou, we, we zullen als kabinet een besluit nemen over uh, de F-35. En uh, zodra dat besluit er is, dan zal de, de minister van Defensie... en daar ben ik niet meer mededeling over doen. En vervolgens zal er ook in, het kabinet, in de, ja. de Tweede Kamer over gesproken worden. Ja, ja. Dus ik ga op die besluitvorming niet vooruitlopen. Nee, die indruk hadden we al. Maar het gaat er even om dat u minister van Economische Zaken bent... en dat duidelijk is dat er een hele hoop tegenorders aan vastzitten. En de vraag dus is, kunnen wij het ons misschien ook wel economisch voorloven... om te zeggen, nou, weet je wat, we doen het niet. Ja, daar kunnen we ons veroorloven. Het is natuurlijk zo dat het een minpunt is voor de economie. Anderzijds is het toch zo dat als je niet de F35 koopt... maar je koopt een ander toestel... dat er dan ook weer over compensatie uh, gesproken gaat worden. Uh, dus wat precies het effect is voor de economie kan ik niet inschatten. Nee, goed. Maar hij komt er gewoon. Nou ja, oké. Okay. Toch, hè? Uh, ik schat in dat, het, uh, dat als wij ook in de toekomst onze krijgsmacht uh, nuttig willen laten zijn in de wereld... dat daar een, een vervanging van de F-16 daar ook een belangrijke rol in zal spelen. Een ja. vervanging. <laughs> dat is Klein, gewoon ja. Meneer Klein, we gaan over naar u. Uh, uh, in de krant, ja, Kees heeft het er al over, kunnen we het ons eigenlijk wel veroorloven... om zo'n toestel niet te kopen vanwege de tegenorders. Want daar hangt natuurlijk economisch gezien van alles vanaf. In de kranten zien we er heel veel verhalen over toenemende armoede. Uh, hoe langer hoe meer mensen raken hun baan kwijt. Voedselbank lezen we vandaag in de krant heeft te weinig aanbod om alle monden te voeden. Uh, u bent wethouder in een hele grote stad. Hoe, hoe, hoe ernstig is wat u betreft, die, die teruglopende economie? Wat ziet u daarvan? Nou ja, die, die is. Uh, die, er zijn genoeg cijfers, zeg maar, die tot uh, onrust uh, leiden, moet ik uh -huh. zeggen. Uh, toenemende werkloosheid. De koopkracht uh, die uh, erop achteruit gaat. Uh, het uitgangspunt dat mensen met het werk wat ze doen... ook een, een, een bestaansminimum zeg maar, voor zichzelf creëren... dat is in toenemende mate komt onder druk te staan. En dat is denk ik iets waar we ons zeker zorgen over moeten maken. U maakt maken. zich daar zorgen over in een grote stad ja, als Den Haag. Ja, daar ben ik denk ik niet alleen in. Dus ja. Ik denk dat iedereen zich daar in Nederland op dit moment zorgen over maakt. Uh, als gemeente hebben we natuurlijk daar middelen voor. We kunnen mensen uh, uh, in de bijstand ondersteunen... als ze tijdelijk uh, zonder werk zitten. We kunnen ze ook uh, helpen bij, uh, bij armoedebestrijding. Dat soort middelen. Maar de zaken als de Voedselbank... Etcetera. Ja, dat is in toenemende mate. Is dat gewoon, uh, komt dat onderdruk te staan. Ja, op de ja, ja, die middelen worden steeds minder. U krijgt ook steeds minder geld van het Rijk. Gaan we het zo uitvoerig over hebben? Goed, nou, dit laten we even uh, bij wat het is. Namelijk, de ochtendkranten, we praten zo uitgebreid verder. Maar er, we hebben ook weer, want het seizoen is begonnen, de Kamer is weer aan het werk. Kijken we terug naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht, eind van het reces. De kans voor de premier om na weken van stilte het land toe te spreken. Een land in nood. Een land dat snakt naar een weg uit de crisis. Bij de start van het politieke seizoen een toespraak van de premier... het zou het begin kunnen zijn van een mooie traditie. Dus het leek mij goed om vanavond ook in die traditie te starten... door de olifant te benoemen die vrij stevig daar dat deel van de zaal... het uitzicht beneemt. Op die olifant staat heel groot visie... Visie. Het bleek een te knellend keurslijf. De premier houdt er niet van. Liever vertelt hij praktisch hoe de doe-het-zelf-samenleving volgens hem in elkaar zit. De basale opvattingen in het gezin waar ik opgroeide was... dat je probeert zoveel mogelijk de eigen boontjes te roeien. En als het echt niet gaat, dan kun je natuurlijk een beroep doen op de samenleving. Je eigen boontjes roeien, dat zouden we allemaal moeten doen. We geven toe, een I have a dream speech werd het niet. Maar de premier gaf ons toch een kijk in zijn ideale toekomst. Ik zie een land voor ogen waar het veilig is... Waar goed onderwijs is, fatsoenlijke sociale zekerheid, goede infrastructuur en een goede gezondheidszorg. Wij hoopten nog op alle dagen zon en gratis bier, maar je kunt ook overvragen. Hoe dan ook, in Den Haag is het spel weer op de wagen. In deze crisis en één jaar na de verkiezingen is er dan ook geen tijd meer te verliezen. Het kabinet schuift niet meer door de gangen op zoek naar steun en draagvlak. Men vertrouwt op de goede afloop. Dit kabinet overleeft de winter. Ik uh, denk dat wij zeven even zien, we hebben nog vier winters te gaan... en dan hebben we gewoon reguliere verkiezingen. Ook de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer... heeft alle vertrouwen in de twee-partijen-coalitie. Ik vind dat de gedachte van ik ga alleen maar regeren... als ik een meerderheid heb in Tweede of Eerste Kamer... Ja, denk ik van, nou, dat kan ook anders. En dat hebben zij gekozen. En dat vind ik op zich een hele, hele knappe gedurfde beslissing geweest. Bleek het vertrouwen in die knappe gedurfde beslissing toch stiekem niet bij iedereen zo stevig te zijn. In de zomermaanden zouden oppositie en coalitie aan het flirten zijn geslagen. Politieke spelletjes achter de schermen. Dat zou zijn gegaan via romantische strandwandelingen. De heer Samson had ook zijn pyjama meegenomen om te overnachten... geloof ik, op het appartement van de heer Pechtold in Scheveningen. Wie nam het initiatief en wie liet wie een blauwtje lopen? Dat was vanaf dat moment de vraag. We hebben gesprekken gevoerd, dat ontkent ook niemand. En dat doet D66 over het hele jaar al. Intussen duurt het nog twee weken tot Prinsjesdag... maar komen de maatregelen al wel naar buiten. Zo weten we nu gelukkig zeker dat de kinderbijslag minder wordt. Ik denk dat uh, uh, ouders al heel lang weten... Uh, dat deze plannen daar aankomen en dat het misschien juist ook een opluchting kan zijn. En, het was al aangekondigd door een vertrokken Kamerlid, over de aanschaf van de JSF is bij de Partij van de Arbeid de kogel door de kerk. Oh, dat, uh, dat weet ik niet. Ik weet niet eens of dat in de fracties is besloten. Uh, dus uh, daar uh, blijf ik even buiten. Zo is de politieke draaimolen weer begonnen. Het tempo van het nieuws komt op gang. Zo snel dat zelfs belangrijke uitspraken van de premier deze week alweer werden achterhaald. Sinds vorig jaar behoren we weer tot de top 5 van de meest concurrerende landen ter wereld. Nog voor de Verenigde Staten en, uh, en Duitsland. Tros Radio 1. U luistert naar Tros Kamerbreed, 18 minuten over 11. Aan tafel VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken, Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman en de Haagse CDA-wethouder Karsten. Karsten Klein. En meneer Kamp, uh, ja, we hoorden het net even in het weekoverzicht... Uh, dat wij van vijf naar acht, of nou de premier zei, nog op de vijfde plaats staan... en we zijn aan de achtste plaats. Nou ja, wat het ook allemaal waard mogen zijn. Het gaat economisch niet echt heel goed. En dan is eigenlijk de vraag, wat doen wij fout? Want andere landen om ons heen, daar gaat het toch ietsje beter? Ja, we hebben een heel open economie. We zijn denk ik de economie die het meest van alle landen van de wereld... met andere landen uh, verbonden is... Dat betekent dat er wat gebeurt in de wereld. Dan raakt ons dat sterk. We hebben een sterk exporterende economie. 126.000 bedrijven in Nederland die exporteren. Onze agrarische sector is de nummer twee van de wereld. Sterke exportindustrie ook. En dat betekent dat nu we al vijf jaar een economische crisis in Europa hebben. Ondervinden wij daar de gevolgen van. Uh, tweede, tweede bijzondere oorzaak in Nederland is dat er uh, achterblijvende consumentenbestedingen zijn. En dat komt omdat wij jaren achter elkaar steeds meer geld te beschikking kregen... vanwege de waardestijging van de woningen. Dat is nu afgelopen. Niet alleen dat het afgelopen is, die waardestijging is er niet meer. Maar er is een daling. En dat betekent dat uh, mensen dus, in plaats van dat ze geld kunnen uitgeven... moeten gaan sparen om hun leningen af te lossen. Nou, die beide factoren, die verbondenheid aan de internationale economie en de achterblijvende consumentenbestedingen... dat heeft het in Nederland negatief beïnvloed. Ja, maar er zijn er heel veel economen die zeggen... dan nou moet je niet gaan bezuinigen, dan moet je juist gaan investeren. Zorg dat de mensen weer vertrouwen krijgen. Zorg dat ze hun geld ook weer durven uit te geven. Ja. Twijfelt u nooit aan het bezuinigingsbeleid van dit kabinet? Nou, wij investeren aan de lopende band. Hè? En wij hebben uh, dit jaar, ik geloof, 21 miljard um, um, euro die we uitgeven... en die we helemaal niet hebben. Dat lenen we er dus daarbij. We hebben 14 miljard uh, dat we uh, verdienen aan het aardgas dat we uit de grond halen. En dat Aha. geven we ook uit. Dat is dus een bedrag van, van 35 miljard waar je ieder jaar over praat. Maar toch is dat Kijk, niet, als ik u mag onderbreken, wat de burger ervaart. De burger ervaart dat de kraan op alle fronten wordt dichtgedraaid. En daarom zeggen mensen, nou, ik hou mijn spaarcentjes lekker bij me. Ik ga het niet uitgeven. En daardoor loopt de economie vast. Ja, het is zo dat wij in een schuldencrisis uh, zitten op dit moment. En het is uh, ondenkbaar dat je uit een schuldencrisis komt... door nog meer schulden te gaan maken. Het is echt nodig dat wij de zaak gezond houden. En dat doe je door die schulden die bij sommige huizenbezitters er zijn... dat die weggewerkt worden. Bedrijven die te veel schulden hebben, dat die dat saneren. Banken, dat die hun vermogenspositie verbeteren. Maar ook dat de overheid uh, zorgt dat ze hun eigen uh, staatsschuld ja. onder controle krijgen. Ja. Maar het is niet alleen maar dat natuurlijk. Het gaat er ook om dat je er uh, ook voortdurend uh, blijft hervormen als, uh, als, als, als land, als economie. En dat doet Nederland ook. We hebben een, uh, een zeer flexibel bedrijfsleven. Dat de concurrentie echt ja. aan kan en dat ook op dit moment bezig is om zich weer klaar te maken ja. voor de uitdagingen van de toekomst. Ja. Eén klein klempuntje nog even. U zegt zo heel duidelijk dat die schuldencrisis die wij hebben... dat het eigenlijk ook komt door die waardevermindering van die huizen. Er worden cijfers genoemd van zo'n 25 procent dat de waarde is gedaald. Maakt u zich eigenlijk ook zorgen over de banken... die uiteindelijk geleend hebben op die hoge waarde... en nu eigenlijk ook zitten met een enorm gat? Hebben we op dat vlak de komende tijd nog iets te verwachten? Nou, we hebben ons natuurlijk over de banken zorgen gemaakt. En we hebben van de vier grote banken die er zijn in Nederland. er inmiddels twee in eigendom al ja. staat. En een derde bank hebben we door de crisis heen moeten helpen. Dus het is zo dat we ons die zorgen gemaakt hebben. Dat we gedaan hebben wat er nodig is. Maar nu, ook op dit moment, de banken hebben nog niet een voldoende sterke vermogenspositie. En ze zullen dus de komende jaren moeten zorgen... dat ze er winsten achterhouden en dat uh, laten zitten in hun bedrijf... en dat ze er sterker worden, dat ze minder afhankelijk worden van u, omstandigheden. Waarmee u feitelijk zegt dat die positie van die banken nog steeds zorgelijk is. Nee, ik zeg dat we, um, dat we gedaan hebben wat nodig was. Dat op dit moment de banken een vermog vermogenspositie hebben... die niet sterk genoeg is. En dat we dus de komende jaren zullen zien... dat die banken, dat wat op zichzelf krachtige Organisaties zijn dat die de dingen moeten doen die nodig zijn om minder afhankelijk te worden van externe omstandigheden. Ja, u heeft het uh, woord hervormingen laten vallen. Er is één hervorming, in ieder geval ook vooral een enorme bezuiniging. Van zo'n 3 miljard. Maar laten we al die bedragen hier niet noemen. Dat moet straks ook door de Eerste Kamer. Dat is namelijk uh, uh, een nieuwe pensioenregeling. Ik zal het zomaar simplificeren. Ja. Uh, de discussie gaat er nu steeds over dat dat misschien wel eens niet door kan gaan... omdat in de Eerste Kamer daarover geen meerderheid is. Lezen we vandaag ook in de krant dat er met het CDA over gesproken wordt... om ze een beetje te paaien, zodat ze ja daartegen zeggen. Kunnen wij ons het eigenlijk veroorloven, of wij, u als kabinet... dat dat hele pensioenplan... Uh wordt weggewuifd. Ach, u zegt het CDA een beetje te paaien. Ik vind het zo negatief uh, gezegd. Ik bedoel het je positief, doet, hoor. Ja, wat paaien je als soms doet, heel vriendelijk zijn. Wat je als kabinet doet, is dat je die maatregelen neemt waarvan je denkt dat ze het beste zijn voor de mensen in het land. Mm -hmm. En vervolgens verdedig je dat eerst in de Tweede Kamer. En daar hebben we steun ja, gekregen. Ja, en dat En nu komt het in de Eerste Kamer en daar verdedigen wij het weer. En ik natuurlijk vond. wordt er ook met CDA gesproken. Ja. Kijk, ik heb... Um, ik, ik zit inmiddels... Het is een vriendelijk paai hoor je nee, nou ja, kan het overreden, overtuigen. Laten we die synoniemen dan gebruiken. Dat woord dan. Versieren? versieren. Okay. Probeert men het CDA te versieren? Meneer Klein, u zit vast ook hoog in de CDA-top, u weet daar vast wel van. Um, nee, hier weet ik zo niet van. Um, wat ik net wel bij uh, wat de minister zegt, uh, wat me een beetje opvalt... hij noemt heel expliciet de agrarische sector in Nederland... die staat op de tweede plaats. En dat hoor we de laatste tijd vaak, want dat gaat heel goed. En daar zijn we ook leading in. Wageningen Universiteit in, uh, in Singapore oh. en in China... Wordt die, komt hij echt sterk naar voren als een belangrijke universiteit. Ik vind het zelf heel opmerkelijk dat dit kabinet ervoor gekozen heeft het ministerie van Landbouw af te schaffen en nog alleen maar te hebben over economische zaken. Ja, maar dat, vind ik dit maar bijvoorbeeld te doen, dat is bijvoorbeeld steeds meer. Uh... Ja, maar ik vind het wel belangrijk. Neem we het ja. nou echt serieus en willen we ook herkenbaar op dat onderwerp in de wereld verder gaan? Want we zijn op zoek naar topsectoren, we zijn op zoek naar uh, sectoren waar ook geld verdiend wordt. Dan vind ik dat een onbegrijpelijke. En een de tweede vraag die ik eigenlijk had, is ook wat, wat Bernhard Wientjes laat zei. In Beieren loopt het hartstikke goed. De minister spreekt hier ook over open grenzen. We zijn zeer afhankelijk volgens mij ook van wat er in Duitsland gebeurt. En die vraag die hij toen roept, van waarom gaan we dan ook het consulaat... bijvoorbeeld in München gaan we sluiten? Dat zijn dingen, Ja, dat begreep ik ook niet eerlijk gezegd. Mm. Twee hele verschillende dingen. Ja, het ministerie van Landbouw zeggen. sluit is natuurlijk geen sprake van. Wij zitten met z'n allen. Uh, in het ministerie van Landbouw, ook de mensen van Economische Zaken. Landbouw is een van de belangrijkste economische zaken in Nederland, maar niet de enige. Alle economische zaken, die zien wij uh, gezamenlijk. Uh, en onder het vorige kabinet, waar het CDA in zat, is inderdaad uh, besloten om Economische Zaken en, uh, en Landbouw uh, is samen in één ministerie te laten werken. Mijn voorganger, CDA-minister Verhagen, die heeft daar twee jaar hard aan gewerkt en ik werk daar nu hard aan. Maar, ja, maar de naam goed. zat er wel in. Ja. En we hadden ook ja. minister maar van Landbouw valt in het toch Even die pensioen toch even afmaken. Hè? Ja. U, u zei dat u met de CDA daarover praat. Want, betekent dat daar nog dingen aan veranderd kunnen worden? Ja, wat ik gezegd heb, is dat het uh, zo is... dat je als kabinet uh, probeert met het beste voorstel te komen... en daar dan steun voor te vinden in de Tweede en de Eerste Kamer. En je zult dus ook misschien volgende week al of in die week daarna... zul je een debat in de Eerste Kamer hebben. En daar zal hierover gesproken worden. En natuurlijk gaan de bewindspersonen dan proberen om uh, niet alleen VVD en PvdA-senatoren... maar ook SP en de PVV en CDA en D66 te overtuigen. En we hopen steun te krijgen, omdat als je het één niet doet... als je de ene besparing niet realiseert... zul je dus een andere besparing moeten ja. realiseren. Als je het niet doet in de sfeer van de pensioenen... Ja, dan, dan moet je kijken naar de sfeer van de thuiszorg, om maar iets te noemen. En je moet dus keuzes maken. En die keuzes hebben wij gemaakt... en die gaan wij verdedigen. Een van, uh, die gaan we verdedigen, gezegd u. Eén van de uh, kritiekpunten afgelopen week... in dat lijstje waar we het zojuist over hadden... Hè, dat Nederland uh, achterblijft op dat lijstje van concurrerende landen... of daar een paar plaatsen op gezakt is. Eén van de kritiekpunten van de onderzoekers is... dat dit kabinet zo'n praatmodel heeft. Er wordt heel veel gepraat, er wordt heel veel steun gezocht... er worden allerlei akkoorden gesloten, maar de effecten blijven uit. Wat nou, is uw reactie dat, uh, Kijk, Dat was om te beginnen al niet wat de onderzoekers uh, zeiden. Die onderzoekers hebben gezegd uh, het zijn drie grote kritiekpunten... Eén is de vermogenspositie van de banken. Het tweede is tekort aan de technici. En het derde is dat de staat de overheidsschuld nog niet onder controle heeft. Nou maar kritiek op het praatmodel was er ook. Ja, praatmodel. Kijk, wat is nou het praatmodel? Als je nou als politiek een uh, plan hebt gemaakt... je hebt als twee grootste partijen... Uh, die uit de laatste Tweede Kamerverkiezingen naar voren zijn gekomen... heb je een regeerakkoord gesloten. Um, en je gaat vervolgens proberen, voor dat regeerakkoord ook bij alle betrokkenen in het land steun te krijgen. En dat lukt dan vervolgens in de woningsector, het lukt in de zorgsector, het lukt met de sociale partners, het lukt met degenen die met energie te maken hebben, die met onderwijs te maken hebben. Ja, dan doe je dus wat je moet doen, namelijk politieke steun eh, realiseren, maar ook steun in het land realiseren. En dan kun je die maatregelen die, die nodig zijn, snel en effectief uitvoeren. Ja, er is toevallig, omdat die crisis zo uh, groot is, staat, is er een discussie ontstaan, lezen dat ook vandaag in de Volkskrant, over het minimumloon. Vooral in tijden van uh, crisis is dat een onderwerp... wat voor sommigen uh, geacht wordt een blok aan het been te zijn. In Duitsland bijvoorbeeld, een belangrijk economisch buurland van ons ook... bestaat het minimumloon uh, niet. Denkt u wel eens aan dat soort zaken? Daar moeten we misschien maar van af even. Ik denk over het minimumloon en ik ben voor het minimumloon. Kijk, wat wij doen met het minimumloon en met de toeslagen die we hebben... voor mensen die hun huur moeilijk kunnen betalen of die hun zorg moeilijk kunnen betalen. Daar hebben wij toeslagen voor. Ik vind die combinatie van minimumloon en toeslagen, vind ik verstandig. Wij hebben een land waar de inkomensverschillen niet zo groot zijn. Dat betekent dat wij proberen om iedereen bij die samenleving betrokken te houden. En ook als je in een arm gezin opgroeit, dat je dan toch kansen krijgt en vooruit kunt komen. Dus ik ben daar zeer voor. Ja, het systeem van toelagen, meneer Brenninkmeijer, daar heeft u in uw jaarverslag ook van alles en nog wat over gezegd. Want dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. Hè? Het is in inderdaad een ingewikkeld systeem geworden. En we hebben gelukkig gehoord dat minister Ascher uh, van de tien kindertoeslagen er uiteindelijk vier wil maken. Daar zitten natuurlijk ook bezuinigingen bij. Maar ik vond op zich het signaal om uh, tot een beperking... van het aantal regelingen te komen, vond ik uh, wel positief. Hoopgevend. Ja, nou, uh, het woord toeslagen valt. Ja, het moet toch maar even gevraagd worden. Een andere toeslag waar heel veel mensen in uw partij, de VVD, meneer Kam... Uh, heel erg geïrriteerd raken. Dat is namelijk de heffingstoeslag. Dat is voor mensen met een hoger inkomen een bedrag te geven om de lastendruk niet zo hoog te laten zijn. Daar komt het ongeveer op neer. En in het kader van nivelleringsdrift, zoals ik soms op die site van de VVD zie, uh, worden die toeslagen afgeschaft. Heeft u, bent u gevoelig voor die kritiek? Ja, er is natuurlijk uh, bij ons geen nivelleringsdrift. Ik denk dat in een land waar de inkomensverschillen, zoals ik net heb gezegd, niet zo groot zijn waar we proberen iedereen erbij te betrekken. Dat we niet moeten proberen om die verschillen nog kleiner te maken. Ik denk dat het nuttig is om als je harder werkt... dat je dan uh, meer verdient en daar wat extra aan overhoudt. Dus ik vind dat we uh, moeten zorgen dat, uh, dat inspanningen... het nemen van uh, risico, uh, wat extra's doen, ja, dat je dat stimuleert... omdat je daar met z'n allen ook van kunt profiteren. Ja, maar er zijn mensen die op die site zeggen... nou, de komende 300 jaar ga ik niet meer op de VVD stemmen... als dit soort plannen doorgaan. Hard werken wordt niet extra beloond. Kijk, wat, uh, wat er nu de afgelopen week aan de orde is geweest... we zullen zien wat daar uiteindelijk in de Prinsjesdag voorstellen nou, is er uh, komt er reden te staan. Maar is er reden voor zorg bij uh, de VVD-kiezer? Maar ik wou net zeggen dat we zullen zien wat er in uh, de Prinsjesdag voorstellen komt te staan. En wat er uiteindelijk in zal komen te staan is een uitwerking van het regeerakkoord. En in het regeerakkoord is vastgelegd hoe wij in de komende vier jaar de inkomensontwikkeling willen zijn. En dat is ook hoe niet we leren. We dat zal hoe we dat dan precies met maatregelen invullen, dat is een tweede. Maar het beeld zal niet anders zijn dan we dat destijds hebben afgesproken. Ja, de onrust was binnen de VVD wel zo groot... dat er reden was voor een beetje dempend bericht op de website. Kennelijk maakte men zich daar er heel erg veel zorgen over. Ja, kijk, als er een politieke partij is die, die veel reacties uit de achterbank krijgt... dan klopt die politieke partij niet als ze daar niet op reageren... en, soms, en soms, niet met sorry. die leden communiceren. Soms uh, gaat het dan ook wel eens helemaal niet door... Ja, de, de, uh, ik heb al gezegd, we hebben in het regeerakkoord afgesproken... Uh, wat wij vinden dat er moet gaan gebeuren, onder andere op het punt van ombuigen en onder andere op het punt van inkomensontwikkeling... en hoe we dat dan precies invullen met uh, concrete maatregelen... hangt ook af van uh, het overleg wat we voeren, bijvoorbeeld met sociale partners... en het overleg wat we voeren, bijvoorbeeld ook met oppositiepartijen... in Eerste en Tweede Kamer. Ja. Van de onrust binnen uh, de VVD en, en de VVD-kiezers... willen we even door naar de onrust over het schaliegas. valt ook binnen uw portefeuille. Ja. Uh, mensen in de gebieden waar mogelijk naar schaliegas geboord gaat worden... zijn er heel erg tegen. ratenau Instituut concludeerde deze week in een onderzoek dat u eigenlijk die tegenstand over uzelf heeft afgeroepen... want u heeft deze mensen er niet genoeg bij betrokken. Ja. Reageert u daar eens op, op die kritiek? Nou kijk, kritiek vind ik altijd erg interessant... want uh, het kan zijn dat je dingen niet goed doet en dingen beter kunt doen... en dan moet je daar vooral goed over nadenken. Maar kijk, in dit geval, schaligas... Wij hadden in Den Haag, en wij hebben in Den Haag nog niet besloten... dat dat um, op een veilige, verantwoorde manier gewonnen kan worden. Mm -hmm. Dat betekent, terwijl wij dat besluit, besluit nog niet genomen hebben... of het überhaupt wel kan, zou het natuurlijk heel raar zijn... als ik het gebied inga in een bepaalde gemeente ga... en daar ze even gaan praten over wat nou precies de ins en outs zijn... van schaligas nee, maar in die dat, gemeente. Is dat werkelijk heel raar? Of zou dat juist heel productief kunnen zijn? Omdat u dan mensen betrekt bij uw, uw besluitvormingsproces? Zeker, maar voordat je überhaupt besluit of je het wilt gaan doen... Moet je, uh, moet je eerst zorgen dat je je eigen huiswerk hebt gedaan... dat je onderzoek hebt gedaan, dat je dan weet of je het wilt gaan doen. Als je het wilt gaan doen... Dan ga je kijken, waar willen we, waar willen we het dan mm -hmm. doen? En wat zijn de gevolgen voor de mensen die daar wonen? En natuurlijk moet ik dan het gebied in en met die mensen praten. Mevrouw Vromans, ik ben zelf 16 jaar lang uh, gemeenteraadslid geweest. Ik weet heel goed hoe je met de mensen in een gemeente om moet gaan. Maar ik weet ook dat het onzin is om als je in Den Haag nog niet je besluit hebt genomen... of je iets wilt doen, dat je dan al in een gebied met de mensen moet gaan praten... wat, wat voor hen dan, als we het zouden willen gaan doen, precies de gevolgen zijn. Ja. Je moet het allemaal op, uh, doen, maar op het goede tijdstip. In de juiste volgorde. Of kijk ik u even aan, meneer Brenninkmeijer, is dit de juiste volgorde? Of zou het misschien makkelijker worden om een besluit te nemen... een gedragen besluit te nemen, als je de bevolking daar veel eerder bij betrekt? Ja, we leven wat dat betreft een beetje in een overgangstijd. In die zin dat, zeg maar, in de, dan noem ik het oude tijd... maar dat klinkt een beetje negatief, maar dat bedoel ik niet. Maar in de oude tijd is het inderdaad zo dat, zeg maar... eerst besluitvorming plaatsvindt, verantwoorde besluitvorming... en vervolgens uh, de, de samenleving daarbij uh, betrokken wordt. In deze tijd zie je steeds vaker opkomen dat dat moeilijker wordt... en dat men uh, in een eerder stadium op pad gaat... Um, ik hoorde toevallig gisteren in de Tweede Kamer... een voorbeeld van de burgemeester van Haren. Die vertelde over de eh, in vestiging van intensieve veehouderij in Haren. Mm -hmm. En toen zei hij, ja, wij kunnen wel een besluit nemen... maar we zijn eerst maar eens alle mensen aan tafel gaan uitnodigen. En dat, hij zei, dit was een van de moeilijkste gesprekken... die ik ooit in mijn leven gevoerd heb. Maar hij had alle mensen bij elkaar. En uiteindelijk zei hij, ja, dan zie je ook dat die mensen met elkaar aan de praat raken. De grootste voorstander, de grootste tegenstander raken met elkaar aan de praat. En hij vond dat uh, productief werken. Nou, kun je Productiever dit model nou, dit, dit model kun je niet één op één overzetten. Nee. Maar wat ik wel aangeef, we zitten in een overgangstijd. In die zin dat natuurlijk in, bij sommige onderwerpen uh, besluitvorming in Den Haag belangrijk is. Maar je ziet dat er steeds sterkere wens is vanuit de samenleving. Van ja, we willen eerder betrokken zijn, we willen eerder discussie. En als u dus... daar nou een advies. Want u heeft zoveel zaken op tafel gehad en u heeft ook zoveel onderzocht. Als u nou een advies zou kunnen geven over het, de proefboringen schaliegas. Zou dan uw advies zijn? Ga dan toch eerst met mensen om tafel? Um, ik vind niet dat het op mijn weg ligt om hier nu advies te geven. Er ligt ook een advies van het Ratenauw-instituut. Ik ken het hele dossier ook niet, dus ik uh, vind dat uh, moeilijk. Ik vind het wel een belangrijk aandachtspunt. Ik vind het gewoon een belangrijk aandachtspunt. Ja, maar ik zou, ik zou me ook kunnen voorstellen dat uh, u, uh, meneer Kamp, wel eens een keer een beetje aan de slag wil. En dat het allemaal zo ongelooflijk ophoudt. Ophoud niet, nee. Want we, we, wij proberen uh, op een verantwoorde manier tot een besluit te komen. En natuurlijk nou ja, de tempo mensen... Tempoversnellend werkt het natuurlijk niet allemaal. Nee, maar het is wel want zo... u een... neemt geen beslissing, u doet het overigens uh, goed over nagedacht... na de gemeenteraadsverkiezingen, in ieder geval niet tevoren. En uh, u heeft overigens wel aan ons allemaal uitgelegd... dat dat schaalig als hartstikke goed is, ook voor uh, mensen met weinig geld. Dus u bent er eigenlijk heel enthousiast over. Maar ik kan niet beslissen, want u moet met al die mensen nog gaan praten. Kijk, wij hebben uh, al heel veel gas in onze bodem zitten... waar we nu gebruik van maken. Er komen grote hoeveelheden gas uit Groningen, uit de Noordzee... en uit verspreide velden in ons land. Dan hebben we mogelijk ook nog uh, gas in ons land zitten... wat in wat diepe uh, gelegen lagen zit, in wat harde gesteenten. Dat kunnen we ook gaan winnen. Voorlopig gaan we nog door met dat andere gas winnen. In de toekomst uh, komt mogelijk ook dat schaliegas uh, in beeld. Daar zullen we uh, tijdig een besluit over nemen. Dat mag best even duren omdat we ook uh, dat andere gas nog ter beschikking hebben. Maar weet u, u moet zich heel goed realiseren... dat als ik naar een, een gebied in het land ga... Uh, en ik ga over schaligas praten... en daar is niet aan de orde dat in dat gebied... dat schaligas gewonnen gaat worden, nee, omdat gaat het ergens anders heen. zit. Dan hebben die mensen in dat gebied daar natuurlijk geen bezwaar tegen. Maar als ik ga naar een gebied waar, uh, waar mogelijk die schaligas... Uh, op die plek gewonnen gaat worden... ja, die mensen kijken dan niet alleen maar naar het algemene belang... het landsbelang, maar ook typisch naar wat er in hun gemeente gebeurt. En voordat je mensen in hun gemeente ongerust moet maken... over wat wel of niet staat te gebeuren... moet je eerst zelf weten of je het gaat doen. Dus het is echt nodig dat we eerst zelf in Den Haag ons eerste besluit nemen... en daarna gaan kijken, als we gaan boren, waar doen we dat? En dan met de mensen erover gaan praten en onderzoeken... of het op die plek wel op een verantwoorde manier kan. Want als dat niet zo is, dan doen we het ook niet. Zeven minuten over half twaalf is het inmiddels. U luistert naar Troskamer Breed. We hebben, dat hoort u, de minister van Economische Zaken aan tafel, Henk Kamp. Alex Brennikmeijer, de nationale ombudsman, hoorde u ook al. En we hebben ook Karsten Klein aan tafel. Hij is CDA-wethouder in Den Haag. Meneer Klein, u heeft gisteren met een verhaal in de Volkskrant... de boel is flink opgeschud. U dreigt de staat met een rechtszaak... vanwege de bezuinigingen op de thuiszorg. En dan kregen we gisteren meteen ook al het bericht door... dat die bezuinigingen voor 2014 van de baan zijn. Klopt dat? Bent u daarover geïnformeerd? Uh, ik ben er niet anders over geïnformeerd dan dat ik gisteren het NOS-journaal heb uh, gezien waarin de staatssecretaris aangaf. Uh, hij heeft het niet bevestigd, maar hij heeft wel gezegd de VNG die kan volgens mij gerust zijn en blij zijn met de plannen die volgende week gepresenteerd worden. En de NOS concludeert eruit dat de bezuinigingen voor 2014 in ieder geval van de baan zijn. Nou, als dat zo is, dan is dat wel goed nieuws. Bent u dan daardoor gerustgesteld of zegt u nee... Daar ben ik nog helemaal niet tevreden mee. Nou kijk, mijn, mijn grootste bezwaren zeg maar, tegen deze lijn uh, zijn dat in het regeerakkoord staat... dat mensen zo lang mogelijk thuis uh, moeten blijven wonen. Dat is een lijn die ik uh, volstrekt ondersteun. Want ik vind dat gewoon hartstikke goed als we mensen proberen... zoveel mogelijk uit verzorgingstehuizen thuis te laten wonen. In eerste uh, instantie is dat uit sociaal oogpunt veel uh, beter. in tweede instantie is dat ook goedkoper. Waar ik me zorgen over maak is dat het kabinet dat wil. Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Maar dat heel veel maatregelen die in het regeerakkoord genomen zijn... Uh, die juist opgericht zijn. En, uh, om uh, de ondersteuning thuis weg te bezuinigen. En dat ja. vind ik een zorgelijke. Ja, wilde het CDA eigenlijk zelf ook wel, hè? We hebben we wel zo min of meer gelezen in het verkiezingsprogramma. Het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten wonen, daar staat het ja. CDA helemaal ja. achter. Ja. Maar de bezuinigingen en het klopt, en het ook. klopt inderdaad ook. Uh, waar u naartoe wil, dat het CDA ook daarop uh, bezuinigingen heeft ingeboekt. Dus ja. ik moet zeggen, minder bezuinigingen. Ja. En, daar kan ik helemaal in de techniek gaan, maar dat nee, is echt wel niet. van een andere orde. Nee. dat wil ik ook niet. Nee, maar het... Maar uh, het grootste bezwaar was eigenlijk, en dat, dat was voor mij ook een noof... Uh, en daarom heb ik dat ook laten onderzoeken... dat uh, nu het Rijk een maatregel aankondigde zonder dat de wet zou worden mm -hmm. aangepast. Terwijl de politiek in de Tweede Kamer bij monden van Diederik Samson ook nog eens zei... van: maar gemeenten moeten wel datgene blijven doen wat ze ook altijd gedaan hebben. Dus ook de nieuwe instromers moeten in 2014 mm -hmm. geholpen worden... Ja, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn korte carrière... Nee. maar ook daarvoor is dat volgens mij nee, nog nooit maar, zo gebeurd. En dat, maar, dat, dat, daar richtte de kritiek zich nou. Ja, maar Het moet nog duidelijk worden hoe die bezuinigingen er precies uit gaat zien... en of die doorgaat. Maar uh, meneer Kamp, u zei uh, iets eerder in deze uitzending... wel toen we het hadden over het wel of niet doorgaan... van die pensioenveranderingen in de Eerste Kamer. Van, nou, als dat niet doorgaat, dan moeten we misschien ergens anders naar kijken. En toen noemde je toevalligerwijs de thuiszorg. Ja, u heeft een radioprogramma waarbij u enkele onderwerpen aan de orde hebt. Onder andere de thuiszorg. Dus ik dacht, uh, laten we dat verband eens leggen. Nee, maar u snapt wat ik bedoel. Want u bent uh, uh, politiek uh, superslim. Dus u weet ook waarom ik er nu over begin in dit verband. Ligt er zo'n keuze? Oké, okay, misschien die thuiszorg wat minder bezuinigen. Maar als die, pensioen die pensioenveranderingen niet door de Eerste Kamer gaat... dan gaat die thuiszorg er toch echt aan? Ja, ik ga op geen enkele manier die thuiszorg bedreigen. Want uh, de mensen die in die thuiszorg uh, werken... Die, uh, die doen ontzettend hun best voor mensen... die nodig hebben. En als wij dan uh, moeten gaan ombuigen, ook in die sector, uh, omdat het CDA, die had daar 400 miljoen voor in het programma staan, wij hebben er ook in het regeerakkoord een vergelijkbaar bedrag voor staan. Ja, het is een onderdeel van de ombuiging als geheel die nodig is, dan is dat pijnlijk. Maar wat nu gaat uh, gebeuren, is dat uh, een groot deel van het budget voor die huishoudelijke hulp... blijft toch overeind. Uh, de gemeenten die kunnen dingen met elkaar uh, combineren... kunnen ook mogelijk dingen beter doen dan die tot dusver zijn gebeurd. En wij hopen dus op uh, de creativiteit en de inzet van de gemeenten... Maar... om toch het beschikbare geld uh, optimaal uit te geven. Toch even weer terug naar u, meneer Klein. Want uw bezwaar is juist dat u hetzelfde moet doen... maar dat u daarvoor van het Rijk minder geld krijgt. Absoluut. Uh, en dat was ook het bezwaar nu voor 2014. Echt die eis erbij van u moet hetzelfde blijven doen. Nou, Dat kan in mijn ogen en ook ondersteund door uh, wat uh, professor Barkhuis daarover gezegd heeft. Dat is de kan man die niet? voor u heeft onderzocht? Dat is nu. Als dat zo doorgaat is dat voor 2014 van de baan. Dus dat punt is dan, uh, is dan opgelost. Wat nog blijft is natuurlijk dat je hele grote bezuinigingen op de, op de thuiszorg hebt. Uh, en uh, de heer Kamp heeft gelijk. Het gaat naar de gemeente toe. Maar ik hoop dat het dan ook volledig naar de gemeente toe gaat. Want ja. ik hoor nu ook alweer signalen dat de persoonlijke verzorging bijvoorbeeld naar de zorgverzekering... Gaat, als dat soort verhalen kloppen, dan is er niet sprake van een goede combinatie of een, een, een, een samenwerking op het gemeentelijke niveau. Dan haal je die voordelen alweer weg. En dat ja. vind ik zorgelijk. Als het voor 2014 niet doorgaat, hè, deze bezuiniging, is daarmee de dreiging van een rechtszaak van de baan wat u betreft? Ja, ik heb ook niet gedreigd met een rechtszaak. Ik heb gezegd van dit Aan is... Uh, u zei wel, dit is... als het niet gebeurt, dan gaan we naar de rechter. Gezegd niet, Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, dat is niet ondenkbaar dat dat, uh, dat, dat oh. kan. En, ja, en dan uit... valt het erg mee. Okay. Uiteindelijk... Goeiedag, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. <laughs> en, uiteindelijk, en uiteindelijk, nou ja, het moet blijken van hoe, daar, hoe daarop gereageerd is. Ik ben blij ja. dat dit punt in ieder geval uh, van tafel is. En verder is uh, uh, gebleken dat ook in, in het kader van internationale verdragen... dat je heel zorgvuldig moet kijken hoe deze uh, onderwerpen... hoe die ook leiden tot een progressieve ontwikkeling... Van de ouderen thuis. Ja. Dus de, de verzorging thuis, dat gaat echt om mensen. Dat is een zorg die heel belangrijk is. Die internationaal hebben we daar ook verplichtingen aan. En daar moet goed zorgvuldig naar gekeken worden. Ja, toch heel ja, dat, even over die... Dat is terecht. Natuurlijk moeten we ons houden aan internationale verdragen. Ik kan heer klein ook verzekeren dat dat ook het geval zal zijn... in de nieuwe opzet. En wat ook een beetje eh, geruststellend zou kunnen zijn... is dat er ook op het punt van de zorg... met de mensen in het veld, het maatschappelijke middenveld... waar terecht het CDA ook altijd grote belangstelling voor heeft... dat daar een zorgakkoord mee afgesloten is. Dat we afgesproken hebben... hoe kunnen we in die huidige omstandigheden... toch eh, zo goed mogelijk doen wat nodig is. En die afspraken die gaan we uitvoeren. Niet op een te korte termijn... maar wel zodanig dat eh, de gemeenten uiteindelijk in staat worden gesteld... om door dingen te combineren... dingen beter te doen dan tot dusver... Eh, toch de mensen... Eh, te geven wat ze nodig hebben. Even korte reactie, Karsten Klein. Nou, kijk, dat zorgakkoord, dat is wel, uh, wel bijzonder. Want daar waren de gemeenten dus helemaal niet zo bij betrokken. Uh, ik weet nog dat Annemarie marie maar zei. Toen, toen een journalist vroeg: van, uh, Vindt u dat u er onvoldoende bij betrokken bent? Toen zei ze zelfs letterlijk: van Nou, zeg dat is nog heel positief, zeg maar gewoon niet. Dus de gemeenten hebben wel een gevoel, ook bij monden van de voorzitter ja. van de VNG. dat dat tot nu toe niet zo heel, uh, zo heel erg goed gelopen is. Sterker en ik nog, hoop dat dat nog kan verbeteren. De, de VNG uh, voorziet zelfs uh, rechtszaken van gemeenten. En van burgers tegen gemeenten als gemeenten niet voldoende de zorg kunnen leveren waar de burgers het gevoel van hebben dat ze daar recht op hebben. M meneer Brenningmeijer, toch weer even naar u. De dreiging van rechtszaken tussen een gemeente en, en de overheid, tussen burgers en de gemeente, omdat ze niet voldoende krijgen wat ze hebben. Wat zegt dat over het vertrouwen van de burger in de overheid? Als men elkaar met rechtszaken gaat bedreigen. Um, nou ja, de, zoals u het formuleert, uh, kun je zeggen natuurlijk op het moment dat je naar de rechter moet gaan stappen en afdwingen. dan, dan is er iets mee, ja, aan de hand met de verhouding. Dan, en dan ligt kun je er aan een conflict. Zeggen, hè, dat het uh, dat vertrouwen onder druk staat. Wat ik, uh, wat ik vooral signaleer, is dat de verhouding tussen uh, in dit geval de, de gemeente en uh, het Rijk onder druk staat. Hè. Also, die woorden van mevrouw Jorritz, zijn natuurlijk wel problematisch, denk ik. Uh, um, en. Als daarvoor het alternatief is dat we het juridiseren... dat we kijken naar het internationale recht... dat we gaan kijken naar uh, de, de, de gemeentewet, welke betekenis dat heeft... dat betekent dat de verhoudingen wat, wat moeilijker worden. En dat vind ik wel erg jammer, ja. omdat het ook mijn ervaring inmiddels is... dat dat juridiseren natuurlijk tot niks leidt. He. Een goed gesprek is beter, goed overleg. Kijk, hoe komen we er nou samen uit? Het is een gemeenschappelijke opgave. Het is niet een kwestie van wij, zij, wij uh, rijk tegen zij... de gemeente of omgekeerd. Maar ook burgeroverheid mag natuurlijk geen wij zij zijn, in de zin van, kijk, het beeld dat, dat burgers... Uh, als maar naar de rechter lopen en, en claims uh, tegen de overheid indienen... dat wijst ook niet op een, op een gelukkig verhouding tussen overheid en burger. Nee. En er zijn heel veel situaties dat burgers ook zeggen... ja, ik begrijp ook best wel dat het minder moet... en ik begrijp ook best wel dat dat hier niet kan... en ik heb zelf helemaal niet de overtuiging dat heel veel burgers... Uh, heel eager zijn om naar de rechter te gaan. Nee, het gaat veel meer om is er een goede... Uh, maatschappelijke betrokkenheid, ja, en als het dan eventueel minder is... dan is het minder. Maar, maar, het maar in dat opzicht, denk ik, is het niet gek als gemeentes dan ook... vanuit hun positie wijzen op risico's die ze zien, hè? Want dat is wat de ja, ja. VNG afgelopen week deed, van kijk nou uit... want burgers kunnen, als dit niet helder genoeg in een wet is vastgelegd... Ja. kunnen burgers ja, daar beroep tegen doen. Ja. Uh, mijn pleidooi was van kijk nou uit, als je op deze manier gemeentes een taak geeft, waar we op zich blij mee zijn... maar je doet dat niet op een zorgvuldige manier... dat dat ook met de wet in overeenstemming is... Ja, dan kan dat tot dat problemen leiden. Ja. Ja. En dat is belangrijk, zeg maar, dat je dat met elkaar afspreekt. Want het is niet zo, dat beeld wil ik wegnemen... dat de gemeentes niet deze operatie zouden willen doen. Het gaat over de, de manier waarop we dat doen. Ja. En dan is die persoonlijke verzorging... die nu bijvoorbeeld naar de zorgverzekeraars dreigt te gaan... dat is iets wat gemeentes best graag zouden willen doen... omdat je dat dan inderdaad dingen kan combineren. En dan kunnen dingen ook goedkoper, daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Ik denk dat het verstandig is wat meneer Klein zegt. Het is volgens mij zo dat de gemeenten de belangrijkste overheid zijn. Die staan het dichtst bij de, uh, bij de mensen waar we het uiteindelijk voor doen. Um, de gemeente, daar komt heel veel op af. De heer Klein die werkt voor een van de grootste gemeenten in het land. En die is nog um, redelijk goed in staat om alle nieuwe taken goed te combineren. Maar hoe kleiner de gemeente is, hoe moeilijker dat ook is. En het lijkt me heel belangrijk voor ons als kabinet om in deze tijd... dat we veel van de gemeente vragen, ook heel goed met de gemeente te overleggen... hoe dat allemaal gerealiseerd kan worden. En dan anders is er altijd nog een gemeentelijke ombudsman... die zich over deze zaken zou ja. kunnen uh, buigen. Ja, dat is, dat is ook iets waar de VNG voor heeft gepleit, hè? Voor oh, een ombudsman, ja, ja, ja, ja. om ruzie nou, ja, om tussen gemeenten en burgers te voorkomen. Ja, om die ombudsfunctie uh, sterker te maken... en inderdaad ervoor te zorgen dat het niet allemaal juridische procedures worden. En ik denk dat dat idee op zich wel uh, ondersteuning verdient. Dat je zegt, ja, het, het moet niet allemaal alleen maar juridisch bekeken worden. En het is ook mijn ervaring dat het vaak niet alleen om het juridische gaat. Het, uh, de, de overheid staat voor een hele complexe... Taak, zowel rijk, gemeente, ook in deze overdracht. Uh, dat moet ook allemaal goed landen. En als daar dan spanningen ontstaan... is het beter om eerst eens aan tafel te gaan zitten... Ja. en dus te vragen wat speelt er eigenlijk... en wat is er aan de hand en is dat oplosbaar... dan dat het allemaal direct naar advocaten en rechters gaat. Ja, maar gaat. er komen wel heel veel ombudsmannen. Hè? Want er is een, een ombudsman vanwege ja, maar het schaliegas. Uh, het, het schaligas... Ja. straks vanwege de mantelzorg, de thuiszorg. Nou ja, hebben niet direct gedaan, maar ik, ik had de VNG direct kunnen opbellen van... nou, mooi die, die ombudsfunctie is. Dus he, jullie kunnen er ook op terugvallen. Dat, uh, het, zowel op gemeentelijk niveau, he, Den Haag heeft een goede ombudsman. Amsterdam heeft een goede ombudsman. En er is ook nog een nationale ombudsman die uh, voor heel veel gemeenten ook kan optreden. Die nationale ombudsman, dat bent u. Uh, volgende week debatteert de Tweede Kamer over uw jaarverslag. Dat mondde vorig jaar uit in heel veel kritiek op u en op uw positie. Met name uh, de PVV en de VVD vonden dat u zich veel te politiek uitte. Heeft u sindsdien een beetje uw mond gesnoerd? Bent u een klein beetje voorzichtiger? Geworden? Nee hoor, ik heb direct uh, contact opgenomen met de PVV en de VVD. En met de VVD lukt dat dan fantastisch, met de PVV niet. Maar met de. Uh, uh, Ho hoezo niet? Oh, ik, ik heb ik belet heb gevraagd destijds bij Wilders, maar ik heb nooit, nooit enig antwoord gekregen. Lukt me niet om enig gesprek te voeren. En met alle, zeg maar, alle belangrijke alle partijen in de Tweede Kamer heb ik ze nu dan even ja. uh, contact... om te kijken waar staan we, hoe gaat het en hoe loopt het. Omdat de Ombudsman en de Tweede Kamer veel met elkaar te maken hebben. Maar toen dat uh, zich vorig jaar voordeed, heb ik uh, de heer uh, Pieter Litjes uh, benaderd. en uh, We hebben een heel goed gesprek gehad. En Het was eerder in de sfeer van misverstanden over de rol van de Ombudsman. Dat dat echt een probleem is. Kijk, en wat, wat, wat ik zelf interessant erbij vind, is dat we. Uh, dat, dat, kijk, de rol van de ombudsman is niet om de politiek te becommentariëren, dat, dat, dat doe ik ook nooit. Het enige is, als je uitgaat van uh, zeg maar de behoorlijkheidswaarde... waar de ombudsman voor, uh, voor staat... je op een gegeven ogenblik kunt constateren... van hey, vanuit deze invalshoek zie ik problemen. En de problemen die ik nu heb uh, waargenomen... die hebben veel meer het, het karakter van dat je op het systeem kritiek hebt. Mm -hmm. En neem het onderwerp van het uh, jaarverslag af van het afgelopen jaar... Dat ik zeg. Het wordt te complex, het wordt te ja, ingewikkeld. Uw Dat jaarverslag is... heette Mijn Onbegrijpelijke Overheid. Mijn Onbegrijpelijke Overheid, omdat we zoveel signalen kregen... niet alleen van burgers... Uh, en niet alleen van burgers met een uh, laag IQ... maar ook van hoogopgeleide, maar zelfs van hyperdeskundigen. Dat zei. het is eigenlijk niet meer goed te begrijpen. Ja, en als je dan bijvoorbeeld dan nu zo al die plannen hoort... het is soms een mer waar wat over ons heen gestort wordt. Uh, halve plannen, uh, uitgelekte plannen. Uh, we horen er straks met Prinsjesdag misschien wat over. Maar vooral grote veranderingen. Mm. De gemeentes, hè, Karsten Klein, die krijgt een heel pakket... Mm. in de zorgsector, de thuishulp, noem maar op, jeugdzorg... Zal dat veel verwarring doen, uh, gaan veroorzaken bij de burger... onduidelijkheid en u meer werk bezorgen? Uh, zonder meer... Ja, daar, daar kan ik niet anders op antwoorden. Het is haast een retorische vraag, zoals u het ook formuleert. Um, het is natuurlijk zo dat al deze veranderingen heel veel vragen opleveren. Mensen zoeken natuurlijk ook veilige paden. Stel dat ik, uh, dat ik een gezin heb met, uh, met opgroeiende kinderen. En ik ben... één uh, belangrijke pleisterplek is dan toch de Belastingdienst toeslagen met de website. En dat is een, een bekend pad langzamerhand. En je, hey, er wordt nu ook een spotje gewijd met een mevrouw... die heel tevreden het scherm afsluit van ik heb het nu weer geregeld. Ja, als dat weer allemaal gaat veranderen moet je er weer op instellen. Dus dat, dat soort effecten treedt op. Ja, hoe, moet het dan, hoe moet het dan anders, als je wat wil veranderen? Nou, wat ik gesignaleerd heb, is toch dat... Uh, dat uh, en, en dat was mijn boodschap ook aan uh, de systeemkritiek op, uh, op Den Haag... om het zo te zeggen... Um, Wees voorzichtig met je ambities. En je kunt daarbij ook wel de woorden van uh, de heer Donner uh, leggen. De vice-president van de Raad van State. Die in zijn jaarverslag zei van ja, we spreken van jaar tot jaar over crisis. Uh, we moeten langzamerhand erover spreken. Dat we gewoon in een, een transitie zitten. Andere... En daarin moet de overheid uiteindelijk gewoon veel minder. Ja, maar goed, dan, dan verwacht je eigenlijk van politici... dat ze op hun handen gaan zitten en dat ze even niks doen. Ja. Dat kun je toch van een politicus niet verlangen. Want die wil ja. toch juist veranderen, die wil een proces in gang zetten... die wil ja. Nou, ja, nou ja, Dat heb ik in de doorvoeren. Tweede Kamer gezegd bij de presentatie van mijn jaarverslag. En toen kwam een heel vrolijk, lachend Kamerlid naar me toe. En, en wat denkt u dan dat ik moet doen? Toen zei ik, ja, dat is uw probleem. Ja. Maar mijn diagnose is wel juist. En we ja. moeten er toch heel serieus over ja. nadenken. Is het kabinet ook te ambitieus wat dit betreft? Nou, zo'n oordeel zal ik als ombudsman niet uitspreken. Maar ik stel spreek... dat u erover nadenkt nu en onmiddellijk een antwoord geeft? <laughs> dat u graag een... een, een een heftig twitbericht wil hebben over dit onderwerp. Um, ik denk dat het gewoon een heel uh, belangrijk uh, zorgpunt is. En wat ik zie is het volgende eigenlijk. En, ja? en, en, um, wat ik zie is dat... Uh, regeren ontzettend moeilijk is. Hè. Ik, zit, ik draai langzamerhand uh, meer dan acht jaar mee. Ik zie dat regeren ontzettend moeilijk is. Uh, en dat we dat ook niet moeten onderschatten. Hè. Mm -hmm. Ik bedoel, Het is ook nou. gewoon topsport. Uh, en, en niemand weet het eigenlijk beter... terwijl iedereen zegt dat hij het beter weet. Het is gewoon grazend moeilijk. Maar wat je ziet is dat... Maar, maar, wat bedoelt u er eigenlijk mee? Er ja, ja, dat, dat, uh, zijn heel veel dingen moeilijk, maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. Maar wat ik zie gebeuren is dat, dat uh, in die topsport... toch de burger uit het oog verloren wordt. Dat we zeggen dat de systeembouw systeembouw vraagt zoveel aandacht... dat het toch heel moeilijk wordt om verbinding weer te leggen... met de individuele burger. En dit is mijn rol om iedere keer weer vanuit die concrete zaken aan te geven. Let op, dit speelt. En, uh, ja, en dan kom ik op verschillende dingen. A, er zijn te veel regels. Er zijn gedetailleerde regels, dus de regels mogen hmm. minder gedetailleerd zijn. Uh, de, de regels zijn vaak vanuit wantrouwen, waardoor je burgers ook afstoot. Uh, er is naar mijn gevoel, te veel een negatief beeld over burgers. Dat burgers eigenlijk niet deugen. Heel even een reactie zou, gaan vragen het zou, van het minister Kamp. zou Kam, kunnen... Dat te veel we, regels, ingewikkelde regels. Ja, het zou kunnen dat die vertrouwen... operatie waar we nu mee bezig zijn... dat bij de gemeenten uh, verschillende dingen gecombineerd kunnen worden. I iemand heeft voorzieningen nodig vanwege het feit dat hij gehandicapt is. Iemand heeft extra aandacht nodig in de sfeer van de jeugdzorg. Iemand heeft uh, extra aandacht nodig omdat hij uh, niet op de gewone arbeidsmarkt uh, terecht kan... maar met zijn werk uh, geholpen moet worden. Uh, al die voorzieningen die er uh, op dit moment in verschillende regelingen zijn ondergebracht, dat die meer bij de gemeente komen. Dat de gemeente dat allemaal met elkaar in verband kan brengen en als één geheel kan aanpakken naar een individu toe. Dat zou wel eens voor de burgers een verbetering kunnen zijn. Denkt dus u op dat ook? dit ene punt ben ik het niet helemaal met de ombudsman mm. eens. Denkt u dat ook, meneer Brenningmeijer, dat de gang naar de gemeente, hè, dat het zoveel dingen naar de gemeente overgaan, dat dat wat makkelijker maakt voor de burger? Uh, ik denk uiteindelijk wel. Het is mijn ervaring dat burgers veel minder klachten hebben... over uh, gemeenten en gemeentelijke organisaties... dan over uh, rijksorganisaties. Heeft dat dat komt omdat er met... nabijheid veel groter ja, is. Persoonlijk contact misschien ook wel. Uh, dus uh, de, de, de wethouder is toch te vinden ja. en aan te spreken. Ja, en, Karsten Klein knikt meteen. U <laughs> wordt de hele dag ja, aangesproken ik, in Den Haag. Absoluut, wethouder, dat is ook het mooie dan? aan wethouder zijn. Ik wil je, je zit niet alleen met het Rijk te onderhandelen... maar met name ook met burgers gewoon te praten... en te kijken wat, zij, uh, hoe zij, uh, wat voor wereld zij leven... Ik ben het helemaal eens met, uh, met de minister op dit punt. Dat dat juist tot het grote voordeel zou moeten leiden voor gemeenten. Wat ik in de Tweede Kamer dan weer zie, en dat is ook. Dat, dat zit ook een beetje in de politiek. In een individuele Kamerleden misschien ook. is dan Als je het hebt over de jeugdzorg, als je het hebt over de AWBZ... Ja. als je het hebt over al die regelingen die naar de gemeente toe gaan... dat het dan toch wordt gedacht van een soort bestaande situatie die we nu hadden. En dat er toch waarborgen weer op rijksniveau gecreëerd moeten worden... waar gemeenten ook weer aan moeten voldoen. Ja. En die, uniforme, ja, die uniformiteit die daarin zit... en die regels die dat weer met zich meebrengt voor gemeenten... dat vind ik dan weer de tegenhanger daarvan. Dat vind ik dan weer een risico. Dat, dat geeft dan, dan weer... die gemeentes ook die ruimte dat je naar eigen inzicht... Dat kan doen. Want uiteindelijk, ik bepaal dat niet. De gemeenteraad doet dat. En dat is het mooie. En daarmee ook de burgers van mijn stad. Ja. Meneer Breng, ik breng het toch nog heel eventjes naar u persoonlijk over. Want dit was waarschijnlijk uw laatste jaarverslag. U gaat uh, zeer waarschijnlijk met ingang van januari komend jaar... naar de Europese Rekenkamer. Uh, zal er met uw vertrek een nieuw profiel moeten worden geschreven... voor een nieuwe ombudsman? Um, dat zal zeker gebeuren. De Tweede Kamer zal daar uh, zich ook uh, aan zetten. En uh, daar ga ik natuurlijk niet over. Nee. Uh, maar het zou, enige... het zou een, een profiel kunnen zijn wat misschien een beetje smaller is... dan het profiel wat u tot nu toe heeft? Nou... Eigenlijk ga ik er niet over. Het enige wat ik kan zeggen is dat, dat ik naar aanleiding van de aankondiging... dat ik wegging, uh, uh, een, een uniforme reactie ja. kreeg. Ja. Namelijk van, God ja. geweldig ja. dat deze ombudsman er was. Nou, en daar ben oh. ik trots op en daar ben ik blij mee. En dan denk ik, ach, misschien moet het maar zo doorgaan. Nou, maar ik heb toch wel een paar geluiden gehoord van mensen die zeiden... nou, we zijn wel een beetje bang met zijn vertrek... want hij heeft de grenzen wel een beetje opgerekt. En als hij straks weg is, en de, de Tweede Kamer... want die gaat over de benoeming van de ombudsman... die gaat een nieuw profiel opstellen... dan zal dat waarschijnlijk toch een wat... Nou, wat risicolozer profiel worden. Deelt u die dat, zorg? Dat, moet we maar zien. dat moeten we maar zien. Maar laat ik het zo zeggen. Wat ik heb ervaren is natuurlijk dat, dat een wat kritische rol van de ombudsman... dat dat heel erg gewaardeerd wordt. En dat dat ook onderdeel is van vertrouwen in de overheid. Want je kunt tegelijkertijd ook zeggen... Um, kijk, wat was de reactie van de regering op mijn jaarverslag? Het kabinet zegt, wij onderkennen... De geschetste problematiek door de ombudsman. Nou, nou, dat is toch ook mooi. Dan, dan moeten nou, ze er ook wat mee doen, mag. zou je denken. Oké, okay, tot slot, uh, um, meneer Kamp. De afgelopen week is er ontzettend hoop gedoe geweest... over komt er nog iemand bij in het kabinet, ja of nee. Die is geen initiatief toegenomen, maar daar wordt natuurlijk wel over gedacht. Is daar misschien nog ooit sprake van de komende jaren met dit kabinet... of blijft het bij VVD, Partij van de Arbeid? En je kan wel voorstemmen, maar je zal er niet in komen. Ik denk dat het niet voor de hand ligt. Ik denk dat we een verkiezingsuitslag hebben gehad... en daar een vertaling aan hebben gegeven. En dat het nu onze taak is om die hele periode... Uh, ons werk te doen en dat na de volgende keer, de volgende verkiezingen... dat er dan weer een nieuwe combinatie mogelijk is. Ja, maar dit, dit, dat gezeur over iemand erbij of liever zegt iemand erin... dat uh, moet afgelopen zijn. Bedoelt u dat eigenlijk? Wat ik bedoel is dat het in de Nederlandse verhoudingen uh, niet gebruikelijk is. Ik denk ook niet uh, goed is. Ik denk dat het aan ons is... om het vertrouwen wat we gekregen hebben om dat vier jaar lang waar te maken... en ons dan door de kiezers te laten afrekenen. Nou, daarmee we gaan we dat het topsport is. Hè? Dat hebben we wel hier al vastgesteld. Dus het is een hele klus worden. Ja, We gaan af op de Prinsjesdag. Dank voor uw komst. Henk Kamp, Alex Brenninkmeijer, Karsten Klein. De redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Aksen, Lisbeth Witteman en Jasper Stoorvogel. En de techniek deed Pieter Den Haan. Straks eerst het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna Tros, met Tros in Bedrijf. En daarin is voorzitter Wiebe Draaier te gast. Kees en ik zijn er volgende week weer. Dan met een bijzondere jubileum-uitzending vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Want Troskamerbreed bestaat deze maand namelijk 30 jaar. Het wordt een heel bijzondere uitzending. Met gasten uit verleden, heden en toekomst van de politiek. En ook van dit programma natuurlijk. Op ons geliefde tijdstip volgende week zaterdag. Van 11 tot 12. Heel graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen trots. Morgen in de Pestribune ontvangt Govert van Brakel presentator Felix Burgers. Radio moet je raken, radio moet ergens over gaan. Niks ergens dan dood saaie radio. Ik hoop niet dat ik hier ooit ga maken. Onthult jonge oranje trainer Kort Pot, hoe hij zelf jong van geest blijft. Een hele jonge van innemen. Verder een gesprek met Arjen Robben. Hoe, wereld, hoe mooi en fantastisch ook. Het blijft toch een hele harde, egoïstische wereld. En neem Kassi kijken een blik op de taal van het volk op televisie. Alleen omdat wij praten zoals we praten, denken mensen al snel... Oh, dat zijn we die mensen die zo praten. Op de perstribune zit uw eerste rang. Morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu weten we het wel hoor.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 Dit is Radio 1.